9 uur jobboot met het NOS Journaal. Deurwaarders houden te weinig rekening met de belangen van mensen met schulden. Daardoor komen die nog dieper in de financiële problemen. Dat schrijft de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer in een rapport. Volgens hem stellen deurwaarders de belastingvrije voet van mensen vaak te laag vast... als ze beslag leggen op iemands inkomen. De ombudsman krijgt hier veel klachten over. Daarom begon hij in mei een onderzoek naar de oorzaak hiervan. In Groot-Brittannië zijn korte tijd rellen uitgebroken in een gevangenis in Maidstone in het graafschap Kent in het zuidoosten van Engeland. Er was een speciale eenheid van de politie uitgerukt om te helpen de rust te herstellen. Na ongeveer drie uur was de situatie weer onder controle. Ongeveer veertig gevangenen zouden zijn betrokken bij het oproer en raakte niemand gewon. In Maidstone zitten mensen die een straf van meer dan anderhalf jaar moeten uitzitten. Advocaten in Suriname klagen over de slecht functionerende rechtspraak in hun land. Ze spreken van een noodsituatie. De advocaten hebben hun zorgen geuit aan de minister van Justitie. Volgens de advocaten is de oorzaak een tekort aan rechters en griffiepersoneel. Daardoor duren zaken bij de kantonrechter extreem lang. Ook uitspraken in kort geding laten veel langer op zich wachten dan de bedoeling is. De advocaten zeggen dat de belangen van de burgers ernstig worden geschaad. Ze vinden dat de Surinaamse overheid snel maatregelen moet nemen om de situatie bij justitie te herstellen.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 Mijn naam is Romane en dankzij Feyenoord Jobscorrer heb ik een baan gescoord. En daar mag ik Feyenoord ook mee feesteren. Jobscorrer is meer dan het voetbalproject van het jaar. Eredivisie is meer dan voetbal. Check alle winnaars op meerdanvoetbal.nl Hallo, ik ben Hans van der Tocht, kozijnen-specialist. Wilt u hout of kunststof? Heeft u last van tocht? Wel gerust met mij, kozijnen-specialist Hans van der Tocht.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 Een nieuwsuitzending van twee minuten en wat ster om de Eredivisie totaal te nivelleren. We gaan eerst naar Twente NEC. Ronald van der Geer. Ja, ik zit hier met, met open mond te kijken. Na 63 minuten lijkt het erop alsof de ploegen in de rust... niet alleen van speelheld, maar ook van shirt hebben gewisseld. Want NEC is gewoon beter en het is 2-2 geworden. De goal is van Jantjer. Ja, dit, dit moet u eigenlijk echt terugzien wat, wat Rosales doet. Het begint bij Rex aan de rechterkant. Zijn voorzet komt in het strafschopgebied terecht. Dan staat Rosales bij Jantjer. En dan denkt Rosales, weet je, ik steek een beetje... Als een circusartiest een been uit. Ja en Jantje maakt gewoon een stap zijwaarts, staat voor Rosales. En kopt de bal buiten bereik van Marsman binnen. Het is echt ongelooflijk wat hier gebeurt. Nou ja, Twente is dan via een afgeslagen bal van Egan nog een beetje in de buurt geweest van Johnson. Maar de verhoudingen zijn totaal veranderd. Twente moet weer dominant worden. willen de deze wedstrijd echt winnen. En NEC is uit de dood herrezen. 2-2 is het. PSV-Pack volle Bas -tiegelen. Daar zijn de problemen. Plotseling groot voor PSV. Dat al heel vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong kwam. Maar inmiddels is het gewoon 1-1 geworden. Benson maakt uh, de gelijkmaker in minuut 14. Na een werkelijk fenomenale zwolse aanval. Die een minuut duurt. Balbezit van links naar rechts. En nog maar een keer terug. En een omweggetje. En zoeken. Uiteindelijk wordt het gaatje gevonden door Saimak. Die met een prachtig balletje uiteindelijk de bal bij Hivat krijgt. Die vanaf de rechterkant een voorzet geeft. En die bal wordt dan vervolgens door Benson bij de eerste paal binnengetikt. En daar is de maker van de 1-0 Bruma... echt gewoon een stapje te laat. En omdat de problemen nog niet groot genoeg zijn blijkbaar... is Schaars zo even met de blessure naar de kant gegaan. En is Peter van Ooyen zijn vervangen. En dat betekent dat uh, Cocu plotseling wat minder vrolijk kijkt... dan een minuut of vijf geleden. En dat Mark ineens de aanvoerder van PSV is. Zo snel kan het allemaal gaan. En dan is er ook nog AZ-Ado. AZ was vorige week de grote winnaar van het weekend. Dat kan natuurlijk. En die oud kan. Ja, ik, ik ben gewoon saai. AZ, een uh, gedeelde nummer 1, die uh, staat, gewoon, dat staat gewoon met 1-0 voor. En terecht en verdiend is beter dan ADO Den Haag. En als dat zo is, dan zal ADO zo dadelijk wel 1-1 maken. Het staat 1-0 voor AZ. Kans op 2-0 en 3-0 hebben we gehad. Maar is nog niet zover. Dus blijft het ook hier gewoon spannend. De koploper staat thuis 2-2 tegen de uh, uh, hekkensluiter NEC. Ronald van der Gier. Ja, en ze spelen werkelijk als labbekakken. Dat is, uh, uh, ja, nou, dat is misschien een Haagse uitdrukking. Uh, gewoon uh, ja, een tempotje te laag. Nonchalant. Het ja, ziet er gewoon niet uit. Ja, Nu na die 2-2 van... Uh, van Jantjer is Twente wel weer wat meer aan het voetballen geslagen. Is het publiek er ook wat achter gekropen. Is in elk geval wakker geschud. Was eigenlijk in een soort roes. Of, uh, Twente op een 2-0 voorsprong. En Ajax verloren. Ook dat zorgde hier voor de nodige hilariteit in de rust. Maar ja, nu staat iedereen weer met beide benen op de grond. En lijkt het elftal van NEC er zelfs in te geloven. Ja, en waarom ook niet? Dat het hier uh, vandaag de tweede overwinning op rij kan gaan boeken. Het heeft in elk geval wel weer balbezit met uh, Breuer. Kastanjos valt hem wat lastig. Bal gaat via Kastanjos over de zijlijn. Zo leek het toch? Ja, er mag straks ingegooid worden. Maar er wordt eerst gewisseld. Want er wordt ingegrepen bij FC Twente. Egan gaat eruit. En erin komt corona. Nou, kijken of de jonge Mexicaan het verschil kan maken. Twente stopt met 2-0 voor. Maar inmiddels is de stand hier 2-2. psv pex volle Bas -Tegner. Waar uh, Rick Kiek, denk ik, ontsnapt aan een rode kaart. Oeh. Omdat hij er gloeiend hard in In het duel met zijn tegenstander bij een 1-1 stand. Hij ontsnapt met geel. En uh, ik heb de indruk dat de scheidsrechter. ...nog een beetje twijfelt. Want ja, het is gewoon rood. Ik zit nog even naar de herhaling te kijken. Saimak is het slachtoffer. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit rood is. Hij komt er met twee benen in. Nadat PSV een aantal fouten maakt achterin. En Rikik denkt, ik moet nu die bal hebben... ...want anders zitten we in de problemen. Nou, dat is dan strikt genomen gelukt. Maar ja, Fink begaat hier een grote fout. De scheidsrechter had rood moeten geven aan Rikik... ...in plaats van geel. En uh, ik heb de indruk dat het met Saimak allemaal wel meevalt. Dat hij toch net nog op tijd opgesprongen is... Maar de wijze waarop Rikiki werkelijk in komt vliegen met uh, twee benen. Dat lijkt werkelijk helemaal nergens op. Hier 1-1. Andy, wat gebeurt er bij jou? Wat een schitterend doelpunt van AZ. Wat een beauty van Gudmundsson. Een schot met links zo verwoestend in de kruising. Vanaf een meter of 25, 30. Echt genieten. Wat een doelpunt. De tweede doelpunt van AZ. AZ is dus op 2-0. En als het zo zou blijven op de andere velden... dan staat AZ gewoon alleen op kop na vanavond. En daar kan dan niemand iets aan doen. En dit doelpunt van Groep Moetson, ik kan u aanraden... ga naar Studiosport kijken vanavond. Hij neemt hem aan en hem heet op 25-30 van het uh, doel van Coutinho... Haalt hij uit en wel zo verschrikkelijk hard in de kruising dat Coutinho er eigenlijk alleen maar naar kon kijken en hem langs hoorde fluiten. Ik kijk of het net nog heel is. Ja, dat is nog heel. Dus gaan we gewoon verder. AZ leidt met 2-0 en is redelijk in veilige haven. Looking out for love In the night so still Oh, I've been You oh, always will Big Love van Friedhoek Mac. We gaan naar de virtuele nieuwe koploper. AZ, Andy. Ja, geniet hier hoor. Ik kan niet anders zeggen. En... Onderschat AZ niet. Natuurlijk, ze staan nu ook op kop. Maar wat is dat uh, team goed geworden. Uh, waren ze natuurlijk ook al onder Gert-Jan van Beek. Maar met dik advocaat aan het roer. Een uitstekende verdediging. Met uh, centrale verdedigers Gouwenleeuw en Wuitens. En ook dat middenveld dat gewoon heel goed loopt. Ortiz, een uitstekende voetballer. Opgeleefd onder advocaat. En uh, die goedmoedsel, wat een doelpunt was dat. Zeg zojuist nog nagenieten. En het publiek op de banken toen de tussenstanden op de andere velden kwamen. Want ook hier begrijpen ze dat de virtuele koploper AZ uit Alkmaar is 70 minuten bijna gespeeld. Bal bezit voor Ado via Coutinho, die de bal hard uittrapt naar voren. 2-0 de voorsprong. Doelpuntenmakers Goedelje en Goodmundson. Maar ook nu is de bal alweer in het bezit van de Alkmaarders. Als Wuiters een kopballetje heeft en door Ortiz wordt geholpen en kan er gelopen worden door Nick Viergever, de uitstekende linksback van AZ. Speelt de bal naar Johansson, de spits. Als die nog meer gaat scoren, dan wordt het helemaal leuk hier in Alkmaar. Bal gaat naar voren en dan moet Coutinho uit zijn doel komen. Komt hij ook, pakt de bal voor dat moet zo gevaarlijk kan worden. Maar 70 minuten gespeeld. AZ leidt en is volkomen terecht de uh, koploper op dit moment. Want AZ speelt goed en leidt dus met 2-0. PSV, Bek Scholle, 1-1, Bas Tichler. Ja, ik denk als het zo doorgaat in de Eredivisie... dat RKC een hele beste kans heeft om <gacht> kampioen te worden. Of in NNC. ieder geval de voorronde van de Champions League Italia. Samen met NEC. Dan wordt hartstikke spannend nog. Uh, nee, hier is de 1-1. En is PSV via Baccali... Na 27 minuten aan de bal. Die is bezig aan een dribbeltje. Maar glijdt weg op de punt van het Zwolse strafschopgebied. Gek genoeg krabbelt eroverheen En heeft dan ook nog de bal. En wordt dan onder de zoden gestopt. Door uh, Mokotjo En dat levert dan Zwolle een vrije schop op. Of uh, PSV, pardon. Van een, op een meter of 30 van het doel. En dat is wel een plaats met perspectief. Barkali trouwens. Die hadden we eigenlijk de hele wedstrijd nog niet gezien. Dit moment was goed. Het moment van uh, een minuut of twee geleden was goed. Toen hij op terugleggen van Locadia de bal ineens op de pantoffel nam. Zoals we dat vroeger plachten te noemen in de jaren 50. En uh, nou ja, het scheelde een decimeter. De bal ging naast. Een nou, kanonskogel werkelijk. Goed geraakt, maar net niet goed genoeg. En nu dus een vrije schop. Wie wil? Uh, nou ja, iedereen wil meestal wel. Bruma legt de bal klaar. Uh, maar Her staat daarbij. En een van die twee moet het al gaan doen. Bruma, de maker van de eerste PSV-goal. Ook de verdediger die een stapje te laat kwam toen Benson in de 14 minuten gelijk maakte. Hij gaat het doen, Bruma. En die bal wordt door ten wielen. Maar ten nauwelood over de lat getild. Nou denk ik dat de keeper van Zwolle in de goede hoek staat en niet echt heel erg in problemen wordt gebracht. En dat de bal voldoende vaart heeft zodat ten wielen op het laatste moment toch ook maar besluit dat hij die bal niet moet gaan vangen. En dat hij hem maar beter gewoon over het doel kan stompen. Dat doet hij zodat er nu een indraaiende in hoekschop komt vanaf de linkerkant van Narsing. Na 28 minuten ruim. Keeper, komt hij weer, komt hij weer, zit weer mis. Dat ging bij de eerste corner die PSV van de andere kant nam mis. Omdat toen Bruma bereid was om de bal binnen te knikken. Nu zit hij weer mis, maar omdat iedereen mis zit. En de bal van Narsing zoveel effect heeft, draait die bal voor het doel langs. En gaat dan aan de andere kant over de achterlijn zodat Twolle, Zwolle ontsnapt. Met een eh, doeltrap die Terwielen nu zelf mag gaan nemen. Nou, er gebeurt plotseling genoeg. Na 28,5 minuten. Het is 1-1. In Eindhoven kan NEC ook winnen in uh, Enschede, wel want... Ja, ik sluit dat niet uit. Nog uh, 16 minuten. De stand is nog 2-2. Je kunt wel zeggen dat uh, Twente zich uh, iets wat hersteld heeft. Wat meer balbezit en wel wat meer rust in het spel. En, en zo heel af en toe wel wat dreiging zonder dat het nou echt tot uitgespeelde kansen leidt. Ja, de NEC probeert er dan in uh, de counter wel een paar keer zo uit te komen. En dat kan best wel eens succesvol worden. Want Twente is uh, dan wel veel in, in balbezit. Maar alles wat het uitstraalde in de eerste helft lijkt uh, van het elftal te zijn afgespoeld. Er is eigenlijk niet zo heel veel meer van over. Dit is wel goed. Een uh, bal van uh, Tadic. Richt... 18 Castanjos, die hem terugkopt op de invallen. Corona. De vlag is weer omhoog voor Castanjos. Geeft NEC de gelegenheid om de derde en tevens laatste wissel door te voeren. Want zojuist is Smos gekomen voor Van Eijden. Nou, Dat moet dan een blessure betekenen voor Van Eyden. Want Smos. Ja, komt centraal achterin te spelen. En Van Eijden, daar was nog niet zo heel veel mee aan de hand. Nu even kijken. Stoeter komt nog in het veld bij NEC. En dan gaat Comboy er denk ik uit. Die kreeg een tijdje geleden. En met een tijdje bedoel ik een, een minuutje of uh, vijf, zes geleden. Een tik in het gezicht van de Promes. Het is Hichler ontgaan. Hij heeft er zelf last van, Comboy Maar speelde of, uh, uh, hij speelde wel met vuur, Promes. Want hij had even daarvoor al een gele kaart gekregen. Van Hichler voor een uh, overtreding. Waarbij hij maar net op tijd inhield. Anders had het uh, zeker rood geweest. Balbezit voor NEC, Johnson, lange bal, We zoeken naar Johan Baks, want Higden is daar niet meer in de tweede helft. Dus uh, ja, het moet allemaal wat anders bij NEC, maar uh, het bewegelijke spel van de Iranier voorin legt NEC tot nu toe eigenlijk geen eieren. Twente probeert het nu wel met promes, maar daar waar de duels in de eerste helft eigenlijk allemaal door Twente werden gewonnen, is nu NEC vaak uh, degene die zegeviert in de directe duels. Maar even kijken naar deze kant voor Tadic, geeft een voorzet vanaf de linkerkant. Ja, in de eerste helft viel zo'n bal dan voor Castanjos of voor een inkomende middenvelder. In dit geval is het gewoon en laiwaka die kan uitverdedigen. 2-2 is het. Nog een kwartiertje in Enschede. Zet Ado, Andy. Het moet toch niet gekker worden als een bal over de zijlijn voor de voeten van Dik Advocaat komt. En Dik Advocaat een technisch hoogstandje laat zien en het publiek meteen op de banken staat. Want ook Dik Advocaat doet mee bij de show van AZ die ze vanavond op de grasmat leggen. Want AZ is veel beter dan ADO Den Haag. Maar ja, we hebben nog een kwartier te gaan. AZ leidt wel met 2-0. We hebben één schot gezien van Mike van Duinen. Dat ging over het doel van keeper Esteban. En daar is het eigenlijk bij gebleven wat het team van Maurice Stijn laat zien vanavond. Nu dan misschien via een Vrije trap van Holla, halverwege de helft van AZ. Gaat hij achter de bal staan. En... Esteban heeft zijn verdediging alweer uh, klaarstaan... om uh, eventueel uh, Beugelsdijk op te vangen die mee naar voren is. En ik zie ook uh, daar voorin staan Michiel Kramer. Die kan goed koppen, maar de bal wordt kort genomen op Cabral. Nu moet de voorzet komen, komt ook. En uh, wordt dan weggewerkt door Berends Wat speelt die? Een dijk van een wedstrijd. Berends de rechtsbuiten van uh, uh, uh, AZ. En nu aan de linkerkant spelen de bal krijgend weer. En uh, kan hij naar voren gaan? Nee. Want er wordt uh, door uh, tegenstander uh, Meijers... de uh, bal over de zijlijn gewerkt... En en dan mag AZ gaan gooien. AZ niet in de problemen in deze wedstrijd. Waarin uitstekend gespeeld wordt door de Alkmaarders. En ze terecht met 2-0 voorstaan tegen Ado Den Haag. Benk naar die gelijkmaker helemaal terug. Basteghler. Nou, ze durven wel te voetballen. Dat vind ik wel uh, grappig om te zien. Dat vertelde ik al. Verbaasd me eigenlijk niet. Omdat ze dat ook in Amsterdam wel hebben laten zien. Eerder in dit seizoen. Ze leken dat na die vroege tegengoal van Bruma even te zijn kwijtgeraakt. Maar naar de gelijkmaker van Benson is dat zeker terug. Nu is Brenet weg voor PSV. Het is 1-1. Naar nu 32 minuten. En die haalt er dan net heel slim een hoekschop uit. Omdat hij wordt achtervolgd door twee van Zwolle. Door één Klieg en door Aschenten. En uiteindelijk de bal maar via Klieg over de achterlijn speelt. en Dat betekent dat er een hoekschop volgt. Die in de derde minuut vanaf die kant, toen nog getrapt door Schaars. Die dus met een blessure al naar de kant moest vervangen is door Van Ooyen Werd getrapt en dat leverde een goal op. Nu is het Narsing die trapt. Dat betekent dat er geen indraaiende maar een uitdraaiende bal gaat komen. Narsing rechtsbenig zoals u weet. En Narsing zoekt naar het hoofd van weer Bruwa, Die kan er bijna bij komen. de bal blijft een beetje hangen. Wordt weggewerkt door Gravenbeek. Dan opgevangen weer door op PSV via Hildermark. Die leemt de bal heel slordig aan. En dan kan Zwolle gaan counteren. Waar het niet dat Klieg de bal ook niet meteen terugkrijgt bij Saimak. Want die schiet al met een beetje pech nog tegen het hoofd van Hildermark aan. En via dat hoofd stuit het die bal dan helemaal weer over de achterlijn aan de andere kant. En krijgt Zwolle toch gewoon via de wielen nu een doeltrap te nemen na 33 minuten. Maar Zwolle is zeker niet verslagen. Integendeel, Zwolle heeft na geknoei bij PSV. Dat zo af en toe, in dit geval via Bakalli, denkt dat het allemaal te makkelijk kan. Ook een keer balverlies geleden dat nog een grote kans opleverde voor Bensel. Maar die wachten te lang. En zo zijn er ook aan die zijde mogelijkheden geweest. Maar niet benut en dus 1-1.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 We haven't lost 20 NEC Ronald van der Gier. Nog acht minuten en dan uh, de extra speeltijd nog. En we hadden die 2-2 uh, stand. Met een kans voor uh, NEC. Met een voorzet vanaf de rechterkant. Die door Bengtson werd verlengd. En door Jan Bax in één keer aan de linkerkant van het strafstopgebied werd geschoten. Een beetje ongelukkig. Bal ging naast. Jan Bax heeft al eerder een keer mogen schieten. Toen kreeg hij het cadeautje van Promes. En schoot hij dan het in de handen van uh, Doelman, Marsman. En Twente probeert het wel. Maar Twente loopt een beetje uit de organisatie. Twente uh, probeert eigenlijk met man en macht wel een goal te maken. Maar als je dat wat nauwkeuriger met organisatie en concentratie doet, kom je misschien een stuk verder. Overigens heeft Bengtson nog een gele kaart gekregen... voor het vastpakken van Rex, voor het opvangen eigenlijk van Rex. Hij is volgende week, als Twente uit moet naar Zwolle, geschorst centraal achterin. Nu, ja, Twente balbezit in de buurt van het strafstopgebied van de NEC... maar dan gaat het via Tadic en Kastanjels zo slordig vanaf de linkerkant... dat NEC makkelijk kan ingrijpen. Schilder, zojuist in het veld gekomen voor Koppers... geeft de bal aan Tadic. Tadic dreigend vanaf de linkerkant. Schilder loopt door, rand strafstopgebied. Schilder met een voorzet. Bedoeld voor Kastanjels gekomen door Smofs, opgevangen door corona. Nee, Rosales is dat. Ja, die heeft nog wel wat goed te maken. Rosales heeft de bal opnieuw aan de rechterkant. Geeft hem voor met links. Aanname is van Ebicilio en het schot is daar van Promes. En die schiet er maar net naast. Dit was een aardige aanval van FC Twente. Met eerst Ebicilio en dan uiteindelijk Promes die die bal krijgt. En hem hard, maar vooral hoog over de goal schiet van NEC. Dit was misschien wel de uitgelezen mogelijkheid voor Twente om wederom in deze wedstrijd op voorsprong te komen. Vooral de duidelijkheid, Twente stond bij rust met 2-0 voor. Maar via doelpunten doelpunt van Rex en Jantjer is NEC gewoon langzij gekomen. NEC dat nu druk zet op Bengtson. Bengtson in eigen strafstopgebied met je handbaks in de buurt. Irania gaat onderuit, daardoor kan Bengtson voorwaarts. Linkerkant Schilder gevonden, vervolgens Stalic en weer Schilder. Die opkomt aan de linkerkant. Moet nu inhouden, want komt nu wel heel veel tegenstanders tegen. Wacht uiteindelijk op, op Tadic in de as van het veld. Tadic met de bal aan de voet. Dan gebeurt er bijna altijd wel wat. Probeert het nu. Nee, houdt nog even in. Geeft de bal vervolgens uh, zijwaarts. Dan gaat het weer naar uh, de linkerkant, naar Schilder. Schilder komt nu wel met een voorzet die in het strafstopgebied komt. Wie kan koppen? Dat is uh, Breuer. Bal weer opgevangen door Corona. Terug naar Rosales. Rosales wil hem dan ja, het strafstopgebied in scheppen richting Promes. Maar die bal is uh, te hoog. En NEC zou er nu kunnen proberen uit te komen. Vermel verspeelt de bal en Twente heeft hem weer te pakken. Twente is nu net even wat agressiever in die slotfase. Ebicilio richting de linkerpunt van het schafstopgebied. combinatie met Thaditz mislukt omdat de rechtsachter Vermel van NEC weer op tijd terug is. Maar NEC kan niets meer doen dan weer inleveren bij FC Twente. Dat nu ook een vrije trap krijgt omdat er een overtreding wordt gemaakt... Op Gutierrez. Dat gebeurt allemaal aan de linkerkant van het veld. Nou, dan kun je het verder uittekenen. Dan gaat Tadic achter de bal staan. En uh, komt die bal straks in het strafstopgebied. Wilde ik zeggen, richting Lucas Castanjos. Maar dat zal niet meer gebeuren. Want op dit moment wordt Castanjos uit het veld gehaald. En komt de Macedoniër Dorjevic, de huurling van Zenit, voor hem in het veld. Voor dus de laatste vijf minuten en de extra tijd. Twee man achter die vrije trap. Die niet helemaal aan de linkerkant uh, ligt. Maar, zeg maar aan de linkerkant van de as van het veld. Daar staan uh, twee mensen achter. Promes is er daar één van. Tadic is de ander. Het wordt uh, Promes. Die gaat het in één keer proberen. Maar die bal zelt over de goal van NEC heen. NEC dat uh, zo langzamerhand in het gevoel komt. Van, nou, een puntje koesteren is misschien ook wat. Na 86 minuten. 2-2 in Emsgelé. Het is dus pas de eerste helft bij psv Pack. Het is 1-1 Bas -tiegelen. Peck Vol is gewoon beter in Eindhoven. 40 minuten op de klok. Ik denk dat Pek op dit moment uh, al twee minuten de bal heeft. En dan smokkelig ik eigenlijk niet eens. PSV-publiek is dat ook zat nu. Maar het gaat zo makkelijk. Rustig zoeken van kant naar kant. Altijd de vrije man vinden. PSV verdedigt eigenlijk ook maar half. Nu komt er een voorzet voor het doel. Daar duikt dan wel Ryan Thomas op. De Nieuw-Zeelander. Maar de bal is te scherper. Komt dan in de handen van Titon. Die dan ook nog gaat staan treuzelen. Om te kijken wat hij nou met die bal zal willen. Dat helpt ook al niet erg. Bruma die zo even op geel werd getrakteerd door de scheidsrechter na een overtreding op Steynmak. Om een Zwolse aanval te onderbreken. Weet dat hij en zijn maatje dus Rikiek, Met geel op zak ook geen fouten meer mogen maken in deze wedstrijd. Bij Rikiek kunnen we nog zeggen. Hij mag blij zijn dat hij er nog staat. Want zijn overtreding op Steynmak was een diep rode kaart. Maar werd door scheidsrechter Vink niet gezien. Dat kan niet anders. Want als je het wel ziet kan je het ook echt niet meer anders beoordelen. Dat is gewoon een fout van de scheidsrechter. En... Uh, ja, Zwolle is gewoon de bovenliggende partij geworden nadat het dus vroeg op achterstand kwam. maar na een kwartiertje via Benson op gelijke hoogte kwam het eigenlijk vanaf dat moment gewoon de betere ploegers. Ik denk dat als je het balbezit naast elkaar legt dat Zwolle 60% balbezit heeft. Aan de linkerkant nu het balbezit voor Zwolle en een ingooi voor Ascente En zo gaat ook de slotfase van deze eerste helft bij die 1-1 stand gewoon door waar we eigenlijk de laatste minuten zijn gebleven. Namelijk Zwolle dat niet bang is van de tegenstander en gewoon zijn eigen ding doet. Over nivellering gesproken. AZ kan zo de koploper worden, de nieuwe koploper. Maar heeft dan wel een doelsaldo van plus 4, die? Ja. <lacht> ja. Ach. <lacht> <lacht> maakt het uit, zal Toon Gerbrand zeggen. Uh, mijn uh, club, hij als uh, directeur van deze club... Uh, heeft uh, Dik advocaat binnengehaald. En heeft er wel voor gezorgd met nog 5 minuten te gaan in deze wedstrijd... dat uh, AZ dus gewoon koploper is. En dan uh, maakt het helemaal niet uit hoeveel punten je hebt... en hoeveel je doelsaldo is. Uh, vanavond hebben ze heel wat open doekjes gehaald. De spelers van... Van Az. Afgelopen tien minuten iets minder. Het werd wat slordiger. En de eerste echte kans voor Ado hebben we dan ook gezien. En het was nota Beugelsdijk, de centrale verdediger. die met een kopbal het Esteban even moeilijk maakte. Nu weer een prachtige paas op Berens. Berens die ook zo'n goede wedstrijd speelt. en meteen de bal doorspeelt naar voren richting Goedelje. Die kan er niet bij komen omdat Beugelsdijk de bal terugkomt op zijn eigen keeper. Az, herenmeester in deze wedstrijd. En dus gaan ze verdiend winnen vanavond in Alkmaar. Want met nog een paar minuten te gaan staan. De Alkmaarders met 2-0 voor tegen Adel Den Haag. Ajax verloort thuis met 1-0 van Vitesse. Maar de grootste verrassing kan uit Enschede komen. Ronald van der 2-2 is het als uh, namens Twente er een corner genomen mag uh, gaan worden door Tadic vanaf de rechterkant. Bal wordt goed verdedigd door uh, NEC. Nu ingeschoten door, uh, wie is dat? Verdediger Benson. Ja, die was uh, mee voor ingekropen. Maar schiet de bal uiteindelijk naast de goal van uh, NEC. Ja, Het is verrassend omdat Twente heer en meester was in de eerste 45 minuten. Kans op kans eigenlijk kreeg er twee benutten. Dat uh, was nog uh, de moeite van het vermelden waard. Egan en uh, en Er leek eigenlijk in de tweede helft niets aan de hand. Maar we hebben een heel ander NEC gezien. En ook een heel ander Twente. Twente nonchalant, onnauwkeurig, eh, duelsverliezend, oftewel onherkenbaar. En NEC heeft er optimaal van geprofiteerd met de doelpunten van eh, Rex en van Jantjer. En dus is de stand nog altijd 2-2. En zitten we in de absolute slotfase. Wat nog anderhalve minuut hier op de klok. En ik denk een minuutje of drie, vier extra tijd. Als Corona de bal heeft namens FC Twente aan de rechterkant. Maar altijd veel spelers van NEC om hem heen. De laatste die hij, nu, waar hij nu mee moet afrekenen is Lajwa Cabessi. Dat doet hij, maar zijn voorzet wordt uiteindelijk door Palson uit het Schafsomgebied weggewerkt. Die voorzet kwam vanaf de rechterkant. Dan denkt NEC te kunnen counteren. Je Baks, maar die schiet de bal zelf over de zijlijn. En dus heeft Twente weer balbezit met Gutierrez. Gutierrez in de middencirkel. Hij is nu de laatste man van FC Twente. Nee, Bieland zakt nu achter hem. Gutierrez door de as van het veld. Het zoeken naar Dortjevic. Uh, nou, die wordt niet gevonden. Wel Tadic verplaatst naar Promes aan de linkerkant. Daar komt ook schilder op. Maar die paas is onnauwkeurig. En dat gebeurt steeds. Als Twente daar de bal heeft, is het uh, onnauwkeurig in de passing We'll <laughs> be komt net even die laatste bal niet aan en ja dan kun je dus niet gevaarlijk worden en kun je ook nauwelijks kansen creëren. NEC staat met de rug tegen de muur in deze fase. Rosales heeft de bal halverwege de Nijmeegse helft geeft hem aan Corona aan de rechterkant weer dreigend richting Leiva Cabessi. Rosales heeft zo de nodige vrijheid kan de bal voor de goal brengen maar dan wordt hij weer weggepeerd door Stoeter een van de invallers van de NEC en gaat hij rond de middenlijn. a over de zijlijn. Bengtson heeft hem inmiddels al weer ingegooid op Marsman die niet eens zo gek veel te doen heeft gehad in deze wedstrijd maar wel twee keer die bal uit het net heeft moeten halen. Drie minuten extra speeltijd. Als Twente de bal heeft met Tadic aan de linkerkant. Balletje even onder de voet. Schilder is daar continu bij. Ook nu weer zoeken die twee elkaar. Schilder wordt net niet gevonden door Tadic. En het wegwerken is half van uh... NEC, bal gaat over de zijlijn. Ingooi is er van Bieland. richting de middencirkel. Daar staat Bengtson. Bengtson kijkt en zoekt. Ja, ziet eigenlijk niemand echt vrij staan. Dus gaat het naar Rosales. Twee meter rechts van hem. Vervolgens het inspelen van Dortjevic. Dortjevic weer terug naar Rosales. Hij maakte vorige week nog een doelpunt Doet hij mee ten strijde trok. Nu is hij wederom voorin. Maar ja, dan moet er eerst wel goed gepaast worden. Tussen Corona en Ebicilio. Dat gebeurt niet. Bal gaat over de achterlijn. En dus gaat NEC de nodige seconden sprokkelen met het nemen van... Een een doeltrap. Johnson neemt zo zijn een tijd... kiest voor een andere bal dan die bal die net over de achterlijn is gegaan. Komt hem te staan op een fluitconcert van het ja, publiek. Het waren er 29.000. Maar er zijn er inmiddels al een heleboel naar huis. Die geloven niet meer in een goede afloop. En zo met de verjaardag van Alfred Schreuders, zijn 41ste... die bij rust nog breed gevierd had kunnen worden... met heel veel kaarsjes op een heerlijke taart. Lijkt nu toch op een hele slechte dag uit te lopen. Ik denk dat de Schreuder vanavond moeilijk de slaap kan vatten... en die beelden nog eens terug gaat kijken te zien wat er nou gebeurd is. Lange bal van Marsman richting Djordjevic op het hoofd van Breuer die ineens in de tweede helft een soort rots in de branding is. Zijn bal komt overigens terecht bij Jahan Baks, die van Breuer dus, maar die staat buitenspel. Twente neemt die vrije trap, maar weer eens razendsnel. Richting Promes aan de linkerkant. Promes dreigt, geeft Tadic de bal. Tadic schept hem dan richting het strafschopgebied, Maar ja, ik blijf het maar niet zeggen, maar het is weer nonchalant en onnauwkeurig de manier waarop Tadic probeert die bal terug te geven aan Promes. Geluk is dan aan Twente zijde dat NEC niet verder komt dan die bal maar weer over de zijlijn te schieten. Lange bal wordt door Smofs uit het strafstofgebied weggekopt. En opgevangen. Rechterkant strafstofgebied door Rosales en geschoten. Maar in de handen van die Zweedse doelman Johnson. Die denkt twee is genoeg tot hier en niet verder. Gutierrez wordt uitgeroepen tot man of the match. Nou die zal aan de beurt geweest zijn denk ik. Ze waren bij de G. Want Gutierrez is net als zijn ploegenoten toch zwaar door het ijs gegaan in de tweede helft hier van de Twente NEC. Nog één lange bal. Breuer moet erachteraan. Breuer schiet hem over de zijlijn. Twente mag gaan gooien. Vlakbij de cornervlag van de NEC aan Twentes linkerkant. Dat is gebeurd door Schilder. Ja, richting Gutierrez, de man of the match. Maar die kan die wilde niet dragen, want die is de bal kwijt. En nu gaat Stoeter op avontuur krijgt te maken met Robert Schilder. En Schilder pakt in die absolute slotfase nog een gele kaart. NEC mag dus nu nog een vrije trap gaan nemen. Dat het mag gebeuren, een meter, voor de middenlijn. Iets zo aan de rechterkant van de middencirkel. Wat gaat NEC doen? Nou, in eerste instantie moet Stoeter opgelapt worden. Stoeter heeft namelijk pijn. Maar er is al drie keer gewisseld. Dus hij moet gewoon verder. Wie staat er achter de bal? Paulson. Breuer zegt, joh, trap hem lekker naar voren. Dan hebben we weer wat seconden gewonnen. En dat punt is meer dan welkom. Daar hadden we bij Rustel helemaal niet meer op gerekend. Paulson zegt ook tegen iedereen, ga maar naar voren. Nou, daar komt die bal van uh, Paulson richting wie? Richting uh, Rex. Die staat daar nog wel in een 1-2'tje een, een met uh, Schilder. En dan uh, fluit Higgler voor het laatst. En nemen de supporters dat signaal over. Een Simon fluitconcert ook hier voor de thuisploeg. Twente, dat uh, toch op, op, op je jacht was naar het tekoploperschap. Met een tweede... 2-0 voorsprong bij Rust geeft het weg tegen NEC. Het eindigt hierin 2-2. Er waren drie koplopers met 19 punten. Ajax verloor van Vitesse. Twente speelde gelijk tegen NEC. En AZ, en die staat op 22 punten. Want we zitten in de slotseconden van deze wedstrijd. En het publiek blijft tot het laatste moment zitten om de helden toe te juichen. Want AZ heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. Met name in de tweede helft. Doelpunten van Goedelje En een prachtige van Goodellje. Betekent dat er een staande ovatie komt voor AZ. AZ wint met 2-0. Volgende week zondag wacht de uitwedstrijd tegen Feyenoord. En donderdag ook nog de Europa League wedstrijd tegen Karagandi. Maar deze is binnen. 2-0 overwinning op ADO Den Haag. Ja, en een doel er van plus 4 voor de nieuwe koploper. Bas Dichler, uh, ja, PSV kan uh, nog dichtbij komen. Maar Pek ook. Is rust bij jou, neem ik aan? Ja, 1-1. Pek is gewoon beter geweest in de eerste helft. Behalve dat eerste 10 minuten misschien. Maar na de gelijkmaker van Bensel heeft Pek de wedstrijd... gewoon naar zich toe getrokken. Had zelfs al op 2-1 voorsprong kunnen staan als Saip Mak. Nadat hij de zoveelste slechte paas van PSV van achteruit onderschepte... En Schoot ietsje lager had gemikt. Nou ja, hij zal wel goed gemikt hebben. Maar het was net niet goed genoeg uitgevoerd. Want de bal plofte op de lat. En zo krijgt Zwolle in de slotfase nog de beste kans ook. PSV geeft niet thuis. Nou moet je er wel bij zeggen. Kijk naar het elftal van PSV. Er staan vijf tieners in. Er staan drie jongens van 21 in. Er staat een jongetje van 23 in. En de enige die wat ouder is, is de keeper. Die is 26. Dus ik ben heel benieuwd wie dat elftal... na rust op sleeptool gaat nemen. Maar Feit is dat Zwolle... Ook dat is de vraag. Waarschijnlijk keren de nagels nog maar zes terug. We moeten de rest naar bed. Dat kan. Uh, dat wachten we dan af. Uh, hoe dan ook. Zwolle is beter. En uh, niet zo'n beetje ook. Nieuws was dat van Blondie. Tim Veld had vanavond alle kansen om bij de eerste wereldberkenwedstrijden van dit seizoen het Omnium te winnen. Na vijf van de zes onderdelen stond Veld tweede. Slechts één punt achter de Belg Jasper de Buist. Sebastian Timmerland volgt die wereldbekerwedstrijd in Manchester. Is het gelukt aan Veld? Nee, nee hij, is, hij is tweede geworden. Want uh, Jasper de Buist, een uh, jongen van 19 jaar jong, moet nog 20 worden, wordt hij eind deze maand. Um, die wint uh, het laatste onderdeel. Dat was de kilometer. Normaal gesproken toch op het lijf geschreven van Tim Veld. Uh, ze reden ook tegen elkaar. En na 500 meter zag het er goed uit voor Veld. Want hij had de snelste doorkomsttijd daar. En de Buist de derde doorkomsttijd. Dus dat bete zou betekenen dat Veld dan het Omnium zou winnen. Maar de Buist die kwam in de laatste 500 meter nog uh, prima terug. Wind nipt dat laatste onderdeel. Genoeg dus ook voor de eindzegen. Uh, en moet Tim Veld na wel een, een aardig gereden, gereden Omnium... Want hij was heel regelmatig toch uiteindelijk genoeg genomen met de tweede plaats. En dat zal voor hem een teleurstelling zijn. En de blijdschap uh, was duidelijk te zien bij Peter Pieters. Oud bondscoach van de Nederlandse baanploeg. Tegenwoordig bondscoach alweer een paar jaar van de Belgen. Uh, en dus won België van Nederland bij het ja. Nieuw. Maar de tweede plaats, hoe moet je dat inschatten? Is dat toch goed? Ja, op, het deelnemersveld was, was redelijk. Uh, de wereldkampioen was erbij, Aaron Gates uit Nieuw-Zeeland. Die wordt derde. Maar je ziet toch wel ook een aantal onbekendere namen bij dat, uh, bij dat Omnium opduiken. Het blijft toch een beetje een onderdeel. Het blijft toch een beetje schipperen met dat onderdeel. UCI heeft dat een paar jaar geleden in het leven geroepen. Het is Olympisch. Maar je ziet toch bij sommige wereldbekerwedstrijden dat er een, een veld staat zeg maar, dat voor de helft heel goed is te noemen. En de andere helft, met alle respect, maar toch een beetje opvulling. Maar die tweede plaats, dat. Uh, dat, uh, daarmee komt Timveld nogal uh, wel aardig, uh, uh, ja, aardig uh, goed weg op dit Omnium. Wat ik zeg, hij was zeer regelmatig. Ja, jammer dat uh, op zijn sterkste onderdeel, die kilometer... dat het er nog net niet in zat voor hem. Ja, dan kwamen er ook nog twee sprinttalenten van Nederland aan, aan Axel. Hoe, hoe deden die het? Ja, uh, Matthijs Bugli en Ellis uh, Ligley waren dat. Ellis Ligley wordt achtste op het individuele sprinttoernooi. Begon heel goed in de kwalificatie. Uh, werd daarin namelijk derde. Achter de Olympisch kampioene Anna Meers en de Duitse Europees kampioene Christina Vogel. Eerste ronde, geen probleem. Won ze van Shanna Braspennings, ook een Nederlandse. Maar ja, toen kwam ze in de tweede ronde tegenover Rebecca James te staan. Dat is de Britse uh, regerend wereldkampioene. Ja, dat was toch een maatje te groot voor de 19-jarige Ligley. Uh, ze verloor met, uh, met 2-0 van van Rebecca James. Matthijs Bugli reed de kei Daar werd hij vorig jaar derde op op het wereldkampioenschap. Maar hij kwam er vandaag helemaal niet aan te pas. Laatste in zijn heat. En dan komt er nog een herkansing. Maar daarin werd hij ook laatste. Um, dus ja, nee. Dat, nee. Ik heb aan alle kanten geprobeerd om achter uh, te halen wat er met hem aan de hand was. Maar uh, nog geen reacties gekregen vanuit Manchester. Maar dat was dus niet goed. En uh, Jenning Huizenga kwam ook nog in actie trouwens. Dat was dan geen sprinter, maar uh, een, umnium, of een duurrijder. Hij wordt vijfde op de individuele. Duele achtervolging. En Wim Strutega die is nu nog bezig met de puntenkoers. Maar die zijn pas net begonnen. Is de deur nog even. Sebastian Timmerman, we horen hem straks dus terug. Ajax-Vitesse eindigde in 0-1. Kajashvili scoorde die ene vlak voor tijd. Joep Schreuder praat na met Ajax-trainer Frank de Boer. Die moest toegeven dat de nederlaag wel hard aankomt. Ja, zeker. Uh, we hebben vandaag een goede tegenstander gespeeld. Uh, ik had wel het gevoel dat het uh, eigenlijk zoals in de eerste helft... en ook als in de tweede helft...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 ja, uiteindelijk met niet geluk. Maar ik denk ook gewoon met uh, af en toe goed spel. Uh, dan wint. En nu uh, moet je weer een opdoffer uh, zien te verwerken. Want dat doet wel pijn natuurlijk. Is dat nou die, die goal? Hè? Is dat nou uh, een gebrek aan geluk? Hè? Dat hij er bij jullie niet in gaat. Zeg maar, er zelf een kansen bij een ander wel. Of is het ook een gebrek aan kwaliteit, Frank? Ik zoek ook maar mee naar antwoorden. Nou, uiteindelijk. Uh, als je vorm hebt... ...en kwaliteit, dan zijn die momenten die je dan krijgt... Ja, ...dan moeten goals opleveren, want we hebben zeker uh, mogelijkheden gehad... ...en uh, ja, op dit moment uh, is het vertrouwen uh, ja, niet zo dat die, die goals er nou makkelijk invallen... ...en uh, je moet een beetje geluk aan je, aan je zijde en je moet het geluk een beetje opzoeken... Nou, hopen dat het uh, woensdag snel gaat gebeuren, want uh, dat hebben we wel nodig. Ja, je bent een coach van de ploeg die gewoon niet in vorm is... ...maar die wel bewonderenswaardig een uh, goede instelling heeft. Dat, ben je dit keer met mij eens of niet? Instelling perfect. Het knokken is goed, maar hoe... De instelling daar heb ik niks aan, want de instelling moet altijd goed zijn. Nou ja, hoe kom je, als je, hoe kom je hieruit? Laat het woord crisis dan niet gebruiken. Maar je moet een keer hieruit komen. Dat kan toch alleen maar via knokken, Frank? Maar dat sowieso, maar je moet altijd knokken. Je moet altijd het maximale geven. Als je, dus, als je achteraf zegt, ja, ik heb niet het maximale gegeven. Nou, dan ben je geen prof. Je hoort altijd het maximale te geven. En, uh, alleen, ja, je moet het een beetje het geluk opzoeken. Pijn willen leiden, nou, uh, daar zijn we hard aan het werk om dat terug te krijgen. In ieder geval het geluk een beetje aan onze kant. Dat die wel eens een keer goed valt. Nou, dat wil vandaag of de laatste weken niet echt lukken. Je hebt ook gezegd dat het rendement moet omhoog. Dat is vaak de laatste fase. Hè? Zo is het toch? Ja, ik denk dat we vandaag meer kansen gecreëerd hebben dan tegen, tegen RKC thuis. Dus Het is jammer dat je dat niet beloond is. En nogmaals, zij hebben ook net zoveel kansen als ons gehad. Dus ja, het kan over en weer gaan. En ja, wij moeten gewoon die kansen gaan benutten. En of dat kwaliteit. Dus ik denk dat wij genoeg kwaliteit hebben. scores scorers dus die dat echt kunnen. Ja. Laatste vraag. Ben je wel eens radeloos? Dat je het ook niet meer weet? Want je kunnen wel altijd zeggen, we spelen goed. We creëren. We moeten naar rendement. Maar ja, soms weet je het ook niet meer. Nee, ja. Je moet gewoon vertrouwen hebben. In, want we hebben het natuurlijk wel gezien dat we het wel kunnen. En dat kan je niet, meer, kan je niet zomaar verliezen. Dat komt terug. Daar ben ik van overtuigd. Frank de Boer, de trainer van Ajax. Dan de winnaar, Vitesse. Duurde tot de laatste minuut, maar hij werd toch nog gescoord in de arena door Kassasvili. Joep Schreuder praat na met een ongetwijfeld blije trainer van Vitesse. Proficiat Peter Bos, je wint trouwens, eindelijk is van Ajax. Had je ook nog nooit, was je ook nog nooit gelukt? Ja, als voetballer wel. Ja, maar ik ben nou wel bezig als trainer, toch? Ja, nee, als trainer heb je gelijk. Voor je het verdiend? Nou, ik denk dat een gelijkspel misschien wat, wat, wat meer het wedstrijdbeeld weergaf. Ik vond wel dat we de eerste helft erg goed speelden. Dat we daar wel helemaal dominant waren. Dat we tot aan de 40ste minuut van ik het spel dicteerden. Toen leverden we wat ballen in waardoor zij een aantal kansen vlak voor rust kregen. De tweede helft zijn we niet meer zo dominant geweest. En zijn er aan beide kanten, uh, kansen geweest. Wat was je intentie? Je weet dat Ajax kwetsbaar is. De laatste weken alle ploegen. Maar Ajax ook. Wat zoek je hier dan? Wat wil je dan? Nou, Ajax is kwetsbaar geweest tegen ploegen die helemaal inzakten en weinig ruimte weggaven. Dat is niet onze manier van spelen. We hebben ervoor gekozen om gewoon op onze manier te spelen. Dus druk naar voren zetten. En proberen in balbezit dominant te spelen. En dat is, vind ik geweldig gelukt. Dat hebben we lang volgehouden. Niet de hele wedstrijd. Je zag op het laatst dat het moeilijk was om, om nog van ons eigen goal wat af te komen. Maar al met al vind ik wel dat, uh, dat we goed gespeeld hebben.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 Als je, als je de wedstrijden zo vaak analyseert, waarom win je dan zo vaak in de slotfase van een wedstrijd, Peter? gebeurt vaak. Jawel, nou, we hebben ook wel eens verloren. Vorige week gaven we nog, nog twee punten weg, zeg maar, omdat we 2-0 voor stonden. Maar dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat, we, dat dat zal een combinatie van factoren zijn. We kunnen het in ieder geval 90 minuten volhouden. Dat is het ding wat duidelijk is. Dus fysiek staan we er goed voor. Spelers blijven erin geloven, mentaal dus, dat, dat, dat, dat we daar ook uh, echt goed voor staan. En je moet ook wat geluk hebben, toch? Wat neem je mee, hè? Je gaat in zo'n huisje, je wint hier, je draait boven mee in een rare competitie. Peter Bos, trainer van Vitesse, wat is je conclusie voor jouw ploeg na zo'n avond? Nou, dat we dus op dit niveau ook in uitwedstrijden mee kunnen. En dat we... Ja, dat, dat, dat we in ieder geval ons daarmee kunnen meten. En dat zei Peter Bos, hij is dus trainer van Vitesse. Bij Ajax, het loopt niet. Ook Victor Fischer liet het aan de kant van Ajax helemaal afweten. Ook hij is hopeloos uit vorm. Hij legt verantwoording af aan Joep Schreuder. Het vond je, Victor? Nou, ik, ik vind het heer, heel teleurstellend. Uh, wij mogen vandaag gewoon niet verliezen. Ik heb zoiets van 0-0. Was misschien terecht geworden. Uh, denk ik. Wij hebben kansen, hun hebben kansen. Alleen mogen we het zo niet weggeven in de laatste minuten. Heel stom van ons. Zo is voetbal. En uh, wij, moeten, uh, wij moeten leren om scherp te zijn. Je krijgt veel kansen. Hij ah, krijgt veel kansen. En dan zegt de trainer, zie je wel. We krijgen ze wel. Ja, en dan uh, moeten wij als spelers zorgen dat we scherp zijn. Um, ik was dat vandaag niet. En... Uh, ik zal niet over de rest van de spelers gaan praten, maar ik was dat niet. En uh, ik moet zorgen dat ik woensdag weer klaar voor zijn en dat ik daar scherp ben. En uh, volgende week ook. Uh, meer kan ik niet doen. Um, nou, ik, ik was mentaal wel scherp. Hij staat er gewoon niet in vandaag. Dat is het hè. Frank de Boer zal dadelijk ook zeggen, jullie instelling is geweldig. Je knokt ervoor. Dus, dus hoe komen we hieruit? We, hier we blijven gewoon hard werken. Blijf hard werken. Blijf de, de, de blijft de manier van voetbal wat eigenlijk graag willen, gaan we, gaan we steeds uh, proberen uit te voeren. En, uh, en uh, dan komt dit allemaal goed. Hij zat er gewoon niet in vandaag, zei Victor Fischer. Nee, hij kwam er ook niet in. Vorige week ook al niet, toen werd het 0-0 tegen RKC. En nu dus 0-1 tegen Vitesse. PSV en Pek Zwolle kunnen allebei profiteren. Bas Tegelig. Ja, dat kan maar zo. De tweede helft is in gang gezet. Dan zal er wel eentje moeten scoren. Voorlopig is Zwolle de betere ploeg gebleken in het eerste bedrijf. PSV zal zich echt van een betere kant moeten laten zien. Dat is voorlopig niet het geval. Want in de eerste 70 seconden heeft Zwolle de bal. En komt Zwolle alweer via Ryan Thomas. In combinatie met Benson is lukt. Bal voor de voeten van Klieg. En aan de rechterkant misschien wat ruimte gevonden bij Saimak. Nu komt ook Gravenbeek weer mee. Die in de rust overigens op het veld is gebleven. Blijkbaar toch licht geblesseerd. En wat extra oefeningen heeft gedaan. Maar er nog altijd staat. En zo houdt Zwolle de bal in de ploeg. En omsingelt het PSV weer. Aschente voorzet. Ja dat is toch niet de kracht van Zwolle. Want als je voorzitter gaat geven en je spits is Benson. En de man die daar in de rug moet opduiken is bij wijze van spreken Saimak. Dan kom je gewoon tekort om daar tegen Bruma en Rekik wat te doen. Dit keer is ook de keeper van PSV als de kippen bij Titon om de bal uit de lucht te plukken. En zo is dat probleem voor PSV weer geneutraliseerd. Maar PSV heeft dus een hele moeilijke eerste helft achter de rug. Een eerste helft waarin Zwolle beter is geweest, meer balbezit heeft gehad. Misschien ook wel de betere kansen heeft gekregen. En echt, Zwolle blij mag, of PSV blij mag zijn dat het niet op een achterstand is gekomen. Fluitconcert. Toen de spelers de catacomb ingingen, dat zag iedereen toch wel een beetje aankomen. En ik ben echt benieuwd wat PSV nog kan en wil. Schaars natuurlijk al noodgedwongen moeten wisselen. Terwijl nu Zwolle die leidt via Lachman. Dan komt er toch een PSV kans via Bakalli. Maar die wordt op het laatste moment door Ascenten van de bal geverneden. Ten koste van een hoekschop. Maar om het verhaal even af te maken. Schaars, die uh, is natuurlijk al noodgedwongen naar de kant Gehaald geblesseerd. Als je dan weet dat Rick Kiek heeft aangegeven dat hij geen hele wedstrijd kan spelen en je maar moet afvragen of dat met Narsing het geval is, dan kan ik me voorstellen dat je als trainer ook eigenlijk geen kant meer op kan en in ieder geval niet durft om nu al wat te doen. Lachman na dat domme balverlies raakt geblesseerd, zal verzorgd worden en als dat is opgelost gaan we door met een hoekschop voor PSV, de vijfde. En de eerste in deze tweede helft waar drie minuten op de klok staat en de stand is nog altijd 1-1 is. Along with his soul and his love Me was dat. Ajax-Vitesse werd dus 0-1. Vlak voordat die goal was, was er een enorme redding van keeper Piet Veldhuizen van Vitesse. En daarmee voorkwam hij een achterstand voor de Arnhemmers. Joep Schreuder met Veldhuizen over dat moment. Ik wil eigenlijk maar één ding weten. Die redding. Weet je welke ik bedoel? Vertel. <laughs> jij, red, jij redt fabelachtig en uit de tegenaanval. 0-1. Ja, dat is, dat is mooi in het voetbal. Stel je voor dat hij erin ging, dan, dan stond er één achter. Maar nu gaat die, uh, pak ik hem en uh, scoren gelukkig aan de andere kant. En dus, uh, ja, dat is belangrijk. Is dat voetbal? Is dat een punten redding? Dat is voetbal, zo gaat het. Nee, maar ja, daar sta ik voor. Ik uh, ben blij dat ik mijn team heb kunnen helpen met dat. Maar neem niet weg dat wij uh, met dat eerder af hadden moeten maken. Want dan, dan hadden ze niet eens die redding uh, ja, noodzakelijk hoeven. Dan, uh, dan hadden we al drie naar voren staan. Uh, we hebben genoeg kansen gehad. Ik was al een beetje bang dat het bravoer van Piet Veldhuis een beetje weg was. Want je zei allemaal, ik weet niet of we wel goed genoeg zijn voor kampioenskandidaat. Kom op je wint bij Ajax. Jullie hebben een redelijke selectie en in deze competitie kan alles. Dus Veldhuis kan op de koormarkt gaan staan. Nou ja, ik heb altijd al gezegd. Voor, voor, voor het seizoen heb ik gezegd dat we bij de eerste vijf moeten eindigen. Er werd er een beetje lacherig over gedaan. En ja, Vitesse, de beste spelers, werden, ja, werden eigenlijk weggekocht. En je ziet, dan dan halen we toch weer goede spelers terug. Als je, als je ziet hoe we vandaag weer denk ik, 75, 70 minuten gevoetbald hebben... dan is dat gewoon uh, chapeau en hebben we het gewoon goed gedaan. Alleen, uh, dan, dan moeten we wel zakelijker zijn. Wat ik al eerder in interviews aangegeven heb... dat we dan uh, ja, dodelijker voor de goal moeten zijn en uh, die bal binnenschieten. Dan wordt het ook makkelijker en dan krijg je ook een bepaalde rust. En nu is het toch steeds nog uh, even billen knijpen omdat het 0-0 staat. En hebben ze jou nodig? Ja, maar ja, daar heb ik goed voor betaald en daar ben ik uh, voor... Piet Veldhuizen, de keeper van Vitesse, dat met 1-0 won van Ajax in de Arena. Tot het nieuws van 10 uur gaan we naar Bas de PSV Paxwolle. 1-1, 53 minuten onderweg. En een uh, wedstrijd waarin beide ploegen allebei voor hun gevoel... vermoedelijk nog wel de kans hebben om hier drie punten aan over te houden. Zo even was Rekik die er dus al niet meer bij had mogen zijn... omdat hij van het veld gestuurd had moeten worden door Vink... Maar die zag de gruwelijke overtreding van Rikiek over het hoofd. En gaf slechts geel in plaats van rood in het begin van de wedstrijd. Die kopte en kopte de bal bijna in het doel van Zwolle uit een hoekschop. Of uit een vrijschop moet ik zeggen. Maar de bal werd door Broersen, die eigenlijk stond te vallen op de lijn. Op de goede plek stond. Tegengehouden en meteen daarna weggetrapt ook. Dat was een grote kans. En in de counter die ontstond kreeg Ryan Thomas nog bijna een kans. Maar die stond wel ogen en oog met de doelman. Na een vernuftig steekballetje. Maar kon de bal nog net niet meer langs die doelman meekrijgen. Nu Maher. Aan de bal voor PSV op 25 meter van het doel. Even misstand met Narsing. Bal kwijt. Maar Hertog nog altijd zijn draai niet gevonden. Narsing lang weg geweest. na die blessure opgelopen in Breda voor het seizoen. na de uitwedstrijd op dat knollenveld toen bij NAC. En nu weer terug eigenlijk sinds deze week. Komt ook nog niet echt uit de verf. Nu Bakalli na een missetje van Gravenbeek kan door. Die gaat schieten. Wil de verre hoek zoeken vanaf de linkerkant waar hij de bal krijgt. Dan ziet vervolgens daar een been van Zwolle tussen komen. Aan van PSV loopt door, nogmaals Bakali. Die schiet recht door. En ik denk dat Terwiel eigenlijk geen idee heeft wat er gebeurt. Het is Willems, denk ik, die geschoten heeft. Die heeft geen idee wat er gebeurt. Maar die ziet de bal zo recht op zich afkomen. Dat hij maar uh, besluit. Om uh, de vuisten wat omhoog te tillen. En dat is dan net genoeg om de bal er langs te laten glijden. En dan gaat er gewisseld worden aan de kant van PSV. Bakali is niet fit meer. Die gaat uh, strompelend naar de kant. En dat is dan nou ja, ook weer een probleem. Want dat is eigenlijk de tweede gedwongen wissel nu. Voor Koku uh, Jozefson komt voor hem in het elftal. En dat betekent dat of Narsing. Of Rekiek die van tevoren zeiden kan het wel een hele wedstrijd. Nu toch zal moeten blijven staan. Want er mag nog maar één keer gewisseld worden door Cocu naar Hoekschop voor PSV. Bal komt op de vuisten van Terwielen. Voor de voeten van Jozefson. Nou schiet er maar ineens. Wil de bal breed geven naar Narsing. Terug dan naar de man die de hoekschop nam. En dan moet Narsing zich weer aanbieden. Komt er van Maher een voorzet. Die op het hoofd moet komen van Rekiek, maar er ruim overheen zeilt. En dan mag Zwolle, Ik dacht het even verder met een doeltrap. Maar die bal gaat zelfs niet over de achterlijn, maar over de zijlijn. Ze dus moet Zwolle verder met een ingooien. Hij wordt nu door Gravenbeek ongeveer 20 meter mee gesmokkeld. Dat vindt Fink dan ook allemaal prima. Nou vooruit maar, dan smokkelt hij nog 5 meter. Vindt Fink ook nog prima. Oké, okay, Zwolle heeft een gelukje. Fink staat niet op te letten. Maar dat is niet voor de eerste vanavond, na 56 minuten. 1-1 is stand bij PSP tegen Pekspolle. Het is nog die gedaan in Eindhoven. de De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Check alle winnaars op meerdanvoetbal.nl. Dit is Radio 1.